De EX in Amsterdam sloot vanmiddag 3,5% lager. De Amerikaanse strijdkrachten denken dat ze honderden IS-strijders hebben gedood... bij de luchtaanvallen op en rond de Syrische stad Kobani. Maar het is nog steeds mogelijk dat de stad in handen van IS valt, zegt het Pentagon. Om de stad wordt al weken gevochten tussen Koerden en IS-strijders. Ook bij Defensie zijn medewerkers geschorst vanwege corruptie. Twee hoge officieren en twee hoge burgerambtenaren worden verdacht van corruptie bij de inkoop van voertuigen voor het werk. Meer meldt het ministerie van Defensie niet. Gisteren werd bekend dat vijf politiemensen zijn geschorst omdat ze zouden hebben gesjoemeld bij de inkoop van politievoertuigen. Het weer vanuit het zuiden trekt een regengebied over het land. Het is rond de 12 graden. Morgenochtend opklaringen en enkele buien. Het wordt 15 graden. Dit was het nos Show. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug luisteraars, welkom terug bij Peaceful Radio Show 1028 hier op CFM Zandvoort. We gaan weer beginnen voor uh, 15 werkjes. De eerste is een uh, nieuwe voor dit programma, de artiest David Lansworth. Uh, dat is een goede bekende. En um, ja, World Tuning, dat is zijn CD waar we als eerste naar gaan luisteren. Veel luisterplezier. za sa, sa.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 Camille Eurlings is gestopt als topman bij KLM. Hij was sinds 1 juli vorig jaar president-directeur. De nummer 2 van de Nederlandse tak van Air France KLM, Pieter Elbers, is Eurlings onmiddellijk opgevolgd. In een persbericht zegt KLM dat in gezamenlijk overleg is besloten dat Eurlings per direct plaatsmaakt voor zijn opvolger. Maar een woordvoerder van KLM zegt dat het een besluit is van de Raad van Commissarissen. Hij wil niet ingaan op de redenen voor het besluit. De afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen komt in handen van een nieuwe regionale organisatie. De NAM doet per 1 januari een stap terug. Er is veel kritiek op het bedrijf, onder meer dat het het gevaar van gasboringen lang zou hebben gebagatelliseerd. De Dow Jones is na een wilde beursdag met forse koersschommelingen... 1,1 lager gesloten. Net als in Europa leidde slecht nieuws over de Amerikaanse economie... aanvankelijk tot grote verliezen. Herstel volgde toen een persbureau meldde dat de president van de Fed... heeft gezegd dat de Amerikaanse economie stevig genoeg is... om de huidige onrust te doorstaan. De AEX in Amsterdam sloot vanmiddag 3,5 lager. De Amerikaanse strijdkrachten denken dat ze...